Tot zover het NOS-journaal. ABB Verkeersinformatie. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht staat tussen Standaardbuiten en Zevenbergen drie kilometer file. De vertraging is ruim 20 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Is uitgelopen. zet zich voort op de beurs. Doendenkers zijn er genoeg. Sensatie is snel bereikt. Maar wat schieten we daarmee op?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 Maar de schaal waarop die controle nu mogelijk wordt... was kort geleden nog science-fiction. De digitale slagkracht van de Chinese overheid. Morgenavond, kwart over acht, VPRO-NPO2, door het hart van China. Er komt een dag dat je wakker wordt en denkt... ik wil een beter bed. Nu de Karls van Box Bokspring voor maar 979 euro. Kijk op beterbed.nl Langs de lijnen met Robert Meder. Ja, goedenavond. Langs de lijn tot 11 uur vanavond met lekker veel voetbal. Vijf duels live, van één uit de Spaanse Primera Division over drie kwartier. Herenveen Excelsior en Herakles de en om kwart voor negen VVV tegen Vitesse. En om half zeven begon Sparta aan het lastige uitduel met AZ. Maar Chris Wobber, voorlopig is het een lastig duel voor de Thuisclub, geloof ik. Zeker weten, want een hoekschop was voldoende voor de Spangenaar om te scoren. Het was Chabot die de voorzet inkopte. En dus leidt Sparta op bezoek bij AZ in de 35 minuut, 0-1. En verder natuurlijk een terugpik op deze Olympische dag. En we kijken ook nog terug op de opening van het wielerklassieke seizoen... omloop het Nieuwsblad. En we kijken vooruit naar Feyenoord PSV. En dan gaan we even kijken bij... Oh, dat bedoel ik. We gaan een plaatje doen. Dema's Bean angel van de Eurythmics. We zijn er tot 11 uur vanavond. Stop playing with my Dus en uh, there must be an angel. Straks gaan we even kijken wat er allemaal over de landsgrenzen is gebeurd. Wat betreft het voetbal. Eerst maar eens even binnen de grenzen kijken. Bij AZ tegen uh, Sparta Chris Wolbe, hoe staat advocaat uh, langs de lijn? Zwaar opgewonden. Of uh, ja, wel mee. There must be an angel, denk ik. Ook bij hem uh, boven de doekhout. Twaalf keer heeft AZ al op doel geschoten. En even zoveel keren levert het geen treffer op voor de Alkmaarders. Die maar kansen blijven missen. Zo even ook was het til die van dichtbij op Yannick Hoed schoot. Daarna ging Hoed achter de bal aan, maar Osama Idrissi kwam er eerder bij... Die omspeelde hoed en schoot vanaf 15 meter vervolgens over het lege doel. Oké, okay, er stonden wat Spartanen nog in, maar toch. En zo blijft dit duel zich maar uh, ja, ontwikkelen. AZ valt verwoed aan, maar Sparta blijft heldhaftig op de been. Eén hoekschop dus was voorlopig voldoende om tot scoren te komen. Chabot was de gelukkige. En daarna was het ook Michiel Kramer. Vandaag begonnen in de basis. Hij schoot al in een eerder moment hard op Bissot. Die even wakker leek te schrikken van die inzet. En even daarna werd Kramer weer gevonden. In dit geval door Zanussi. En daartussendoor was het voornamelijk AZ. Dat kansen bleef missen. En dat moet gezegd worden van het dappere Sparta. Dat zo gehavend aan deze wedstrijd begon. Zes blessuren gevallen. Twee schorsingen. Op zes plekken is het elftal gewijzigd. En dan ook nog eens in een nieuwe formatie. Maar het blijft keurig op de been in Alkmaar. Waar het al... Ik meen 26 jaar niet wist te winnen. Nee, 22 jaar. Moet ik het allemaal goed zeggen natuurlijk. Maar goed, we moeten nog een tijdje. En zo lijkt dit duel een beetje op het duel dat AZ hier twee weken geleden in eigen huis afwerkte tegen VVV. VVV dat zich echt ingroef. En AZ beet de tanden stuk. Maar goed, we moeten nog eventjes. Het is op weer AZ dat in de aanval is. Via de rechterkant. Jahan Baks gaat voorgeven. bal komt bij de eerste paal. Langs Wout Weghorst. Sparta verdedigt. Uit doet het met uh, Dierooi Duarte bijvoorbeeld. Maar het is de ballen weer kwijt. AZ neemt over op de helft van Sparta in de 40ste minuut. 0-1 is de tussenstand. In het voordeel dus van de rode lantaarndrager uit Rotterdam. Nu dan weer een wilde trap naar voren richting Kramen. Maar die loopt er niet eens meer op. De bal komt terecht op de helft van AZ. Weer opgepikt door Bizot. Die speelt naar Wuitens. En Wuitens heeft heel veel ruimte. Maar hij speelt liever de bal in. Op Mietje. Die op papier een controlerende middenvelder is. Maar vooral wordt ingezet als extra aanvallende middenvelder. Zijn bereikt til niet. Waardoor nu Breuer... Die voor het eerst start onder advocaat in de basis de bal wegknalt. Is het nu Harawi, de 20-jarige nieuweling bij Sparta. Die krijgt de bal bij Sanussi. Sanussi wordt onder druk gezet aan de linkerkant van het veld. Moet even terug op Floranes En zo blijft Sparta op de been tegen een AZ dat voorlopig alle moeite heeft om te scoren. 0-1 de tussenstand in Alkmaar. Goed, zoals beloofd. Even kijken wat er over de landsgrenzen is gebeurd. In Duitsland Bayern München tegen Hertha BSC bleef 0-0. Ook met Rob in de basis lukte het dus niet om te scoren... voor het eerst sinds 25 november dat Bayern punten laat liggen in de Bundesliga. Hoffenheim-Freiburg 1-1, Hannover tegen Borussia Mönchengladbach 0-1... en Stuttgart eindig Frankvoort 1-0. Om half zeven begon de Bremen aan het KBH HSV, daar staat het nog 0-0. Tenminste, vooralsnog. Eh, ik heb geen andere berichten gehoord... dus we houden er even op dat het inderdaad 0-0 is. Ja, dat is het ook, zie ik nu. En dan de stand bij München. Eh, eerste met 60 punten uit 24 duels. Tweede Borussia Dortmund met 40. 20 punten verschil. Daarachter Eindig Frankfurt met 39. En bij Leverkusen op de vierde plek met 38. Dan in Engeland, Liverpool tegen West Ham United 4-1, Burnley tegen Southampton 1-1, West Bromwich Albion tegen Huddersfield 1-2, doepunt van uh, Rajiv van La Parra, Breitenhoven Albion tegen Swansea 4-1, slechte beurt van Mike van der Horen van Swansea, hij veroorzaakte de penalty, waardoor Brightonhoven-Albion op gelijke hoogte kwam. Uiteindelijk werd het 4-1. Locadia scoorde trouwens ook nog. Bournemouth tegen Newcastle United 2-2. Leicester tegen Stoke City 1-1. En om half zeven begonnen Watford tegen Everton. Daar staat het nog 0-0. Manchester City aan kop. Na 27 duels 72 punten. Liverpool heeft 28 duels, staat nu tweede met 57. Man United heeft er 56, wedstrijdje minder gespeeld en Chelsea vierde met ook 27 20 wedstrijden en 53 punten. En dan in Spanje, Real Madrid tegen Deportivo Allerwest werd 4-0. Twee doelpunten van Ronaldo en Bill en Benzema scoorden ook. De BBC was dus op dreef, om het zo te zeggen. Celta de Vigo tegen Aybar 2-0. De stand, Barcelona 62, komt later nog in actie. Dat duel gaan we ook volgen tegen Girona. Eh, 62 punten dus aan kop. Atletico Madrid heeft er 55 en Real Madrid derde met 51 punten. Gaan we weer terug naar uh, iets wat op een sensatie begint te lijken. Want uh, als het zo blijft, dan springt Sparta naar plek, even denken, plek 17, denk ik. Of 16 zelfs. 16, denk ik. Ja, daar gaat het over Rode heen. Maar goed, morgen speelt Rode natuurlijk nog tegen Willem II. Een absolute degradatiekraker. Nu is Friday weg. Aan de kant van Sparta, aan de rechterkant van het veld. Haalt hij bijna de achterlijn. Hoogstandje nog steeds in balbezit. Schiet dan voor langs. Terwijl Michiel Kramer helemaal vrij stond bij de tweede paal. Als Friday daar beter over had gehad, dan kon Kramer. Zijn eerste goal maken in het shirt van Sparta. Maar dat is allemaal niet gebeurd. 0-1 de stand nog altijd. Inderdaad, het is een sensatie op dit moment. Het is wel bijzonder weer dat we een soort kopie zien van de wedstrijd tussen AZ en VVV. Alleen is de tegenstander nu in het donkerblauw gekleed. AZ weer naar voren toe. Het is schuustil. Wordt even. Klem gezet naar Koopmijners. Hij is gestart in de basis voor Mats Seuntjens. Die speelde toch twee wedstrijden op rij heel aardig. Maar moet dus nu vanaf de bank toekijken hoe Koopmijners het heel aardig doet. De bal is inmiddels aan de linkerkant van het veld op de helft van Sparta. Je handbaks komt naar binnen toe. Naar Koopmijners dan. Die is linksbenig. Kan ook met rechts uithalen. Zoekt Mitsje op. Krijgt de bal weer terug in de as van het veld. De omzingeling van de AZ is een feit. En Sparta kijkt en wacht af. Jan dan wordt gevonden. Combinatie kort door het midden. Daar komt Idrissi Paast naar Weghorst. En Weghorst die knalt zijn elfde treffer van het seizoen binnen. En Idrissi heeft niet eens tijd om samen het feestje te vieren met Weghorst. Want hij pakt de bal op en legt hem nu weer op de middenstip. Idrissi miste... Eerder een hele grote kans en nu hield hij het hoofd koel. Cool. Werd keurig vrijgespeeld door het combinatievoetbal van AZ. Legde de bal breed en Weghorst die al in een eerdere fase opzichtig was overgeslagen door Johan Baks. Die wachtte nu rustig wel zijn kans af. En hij scoort dus Wout Weghorst. Samen nu met Johan Baks topscorer bij AZ. Van de elf doelpunten had hij, heeft hij er nog maar vier gescoord in Alkmaar. Het ontbreekt het niet aan vertrouwen, dat zeker niet. Maar ja, het is toch altijd lekker vol Weghorst. En natuurlijk is deze treffer wel als ze we kijken naar het wedstrijdbeeld terecht. Terwijl hier de disco nog even doorgaat. Misschien wat langer dan normaal, want het is koud in Alkmaar. Toch speelt iedere speler in korte broek. Nu komt AZ weer naar voren toe. Wordt Weghorst weer gevonden. Wil uit de draai schieten. Maar de bal stuit het weg van zijn voet. Sparta schiet de bal naar Kramer. Kramer krijgt de bal bij Friday, die nu ook weer gevonden wordt. Nee, Friday gaat onderuit. Want Wuiten staat hem goed af te dekken. Stijn, Wuiten, centraal verdediger Van AZ. Maar hij staat ter hoogte van de middenlijn. Hij heeft koopmeiners gevonden. Weer komt AZ opzetten aan de linkerkant van het veld. Bart Friens kan Idrissi niet afstoppen. Doet dat foutief op de rand van het strafschopgebied. Guzebujuk wijst en spreekt nu al waar die bal moet liggen. En die ligt werkelijk waar 20 centimeter. Buiten het strafschopgebied van Sparta. Aan de linkerkant van het veld. Ik denk dat dit de laatste handeling zal zijn. Van deze merkwaardige eerste helft. Waar inmiddels... De teller op 16 staat als we kijken naar het aantal schoten dat AZ heeft gelost op het doel van Sparta. Sparta dat is begonnen met vijf verdedigers, drie middenvelders en twee aanvallers. De opvallendste naam is Harawi. Centrale middenvelder van Jong Sparta. Hij speelt helemaal niet zo heel verkeerd. Maar hij wordt echt overlopen. Omdat kwalitatief dat middenveld van AZ natuurlijk stukken beter is dan het middenveld van Sparta. Dat toch nog wel lang mocht genieten van die voorsprong. Eerst moet die vrije trap worden genomen. dus kort op Idrissi. Dat is een afzwaaier voorlangs bal in de hekken. En dan toch een wat teleurstellende reactie van het publiek dat nu en masse naar binnen gaat. Want het is bijzonder koud. Ik denk dat het min 1 is. Maar vanwege het windje dat hij waait voelt het een beetje als de Noordpool aan. En heel veel toeschouwers spoeden zich naar binnen toe. De spelers die kiezen weer in positie weer. Want het is Yannick Hoed, doelman van Sparta, die de bal goed legt. Wil natuurlijk met deze rustzand ja, de kleedkamers ingaan. Wil die bal zo snel mogelijk ver weg trappen. Dat doet hij nu. De Bal is onderweg. Komt neer in de middencirkel. Opgevangen Wuitens van AZ is het uh, Holst die namens Sparta in eerste instantie nog aan de bal komt. Maar daar is Oussama Idrissi weer die door Holst wordt opgejaagd. Helemaal terug moet naar Wuitens. Wuitens naar de linkerkant van het veld naar Ouwejan. Balbezit is voor AZ diep op eigen helft. Sparta is in zes van de laatste acht wedstrijden op een 1-0 voorsprong gekomen. Wist maar één keer te winnen. Nu gaat het rusten in deze merkwaardige wedstrijd die een ruststand kent van 1-1.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 Tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time.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 rust bij AZ tegen Sparta. Dan staat het 1-1. Geeft ons de gelegenheid om even te kijken... wat er allemaal in Chongchang vandaag is gebeurd. Koen Verwij en Irene Schouten... die hebben vandaag bij de Mars start... op de Olympische Spelen allebei een bronzen medaille veroverd. Koen Verweij kende heel moeizame spelen. En dus is hij blij met de plak. Ja, het was voor mij op dit ogenblik... zoals in de staat waar ik, ben, waar ik in ben... toch wel ja, het hoogst haalbare.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 En uh, ik zat in een hele mooie positie. Alleen en, uh, ja, ik merkte gewoon dat ik gewoon net niet fit genoeg was... om uh, zeg maar dat sputje eruit te persen of er even snel in te halen. Wat ik normaal gesproken wel heb. En uh, ja, dan uh, baal ik er wel van dat ik het niet af kan maken... terwijl het zo mooi ging. En uh, het was top. En uh, daar ben ik Sven ook dankbaar voor. Kostte het ook heel veel moeite om je nog wel helemaal op te laden... en hier alles te geven? Het hele toernooi heeft me heel veel moeite gekost. Ja, echt verschrikkelijk. Het uh, was voor mij wel, uh, was wel zwaar. Ik... Uh, ook in de laatste twee rondes normaal, als je gewoon echt fit bent, dan uh, voel je, je gewoon lichtvoetig en dan uh, kan, je, kan je springen en een beetje spelig uh, inhalen en zo. Ja, dat zat er nu niet in. Ja, waren al die uitspraken hier ook dan tegen beter weten in dat je dan toch nog dacht van de duizend misschien wordt het nog wel of zo? Wist je eigenlijk er wel van dat gaat dan niet lukken? Nou ja, weet je, kijk, je probeert er altijd het beste uit te halen, maar uh, ik voelde me gewoon niet uh, top en dat is het hele toernooi zo geweest. Als je niet top bent, een heel toernooi niet, en je gaat met brons naar huis, wat zeg je dan? Ah, ik ben ook al heel blij, weet je, aan de ene kant uh, van waar ik vandaan kom. Ik heb uh, anderhalf jaar eruit gelegen vanwege een blessure en uh, moeilijke opbouw weinig hulp gehad. Uiteindelijk heb ik een select groepje gehad van een privé-sponsor en heel veel mensen om een klein cirkeltje van vrienden omheen, die er toch al heel veel tijd en energie in hebben gestoken. En die ben ik hier super dankbaar voor. En het, dat is ook met de Russen zo, Costa en Dennis. Ook onwijs bedankt. En, uh... Het is toch wel mooi dat ik na zo in zo'n korte periode toch alweer weer hier sta. Koen Verwij was dat. Sven Kramer, die ook in de finale reed, ging eerst vol in de aanval. En daarna werd er gegokt op de sprint van Verwij. Volgens Kramer was dat een goede tactiek. Ja, ik denk uh, prima tactiek. Uh, maximaal resultaat op dit moment. Ja, maximaal? Ja, tuurlijk dat het altijd beter Bert. Uh, weet je, We rijden voor de winst, maar uh, ja, weet je, Koen wordt gewoon op waarde geklopt in de sprint. Ja, dat komt dan misschien, zeggen wij allemaal, omdat hij niet helemaal fit is. Anders had hij misschien een kans gehad. Dan uh, had hij meer kans gehad, maar je uh, moet op de spelen fietsen. Dat was wel het plan, om hem te lanceren, zoals we het nu zagen? Uh, ja, we, we hebben twee, uh, twee, twee plannen, zeg maar. Uiteindelijk wel met één doel, dus om te winnen. Hè, maar, um, nee, ik zou gaan. Kijk, als uh, Swings nog twee seconden twijfelt, ben ik weg. Ja, en nu uh, gaat uh, Swings, uh, rijdt hem toch dicht. Ja, en dan, uh, dan moet Koen het doen. Want wist je meteen van, dit gaat niet lukken? Of dacht je ja, even, even had, van, nou... Ik had, wel, ik had nog wel een aardig gaatje, denk ik. Ik denk 15 meter of zo, 10 meter. Als, even, als iemand ergens twijfelt, dan ben je weg. En uh, ja, dat uh, helaas niet. Ja, de Koreaan Lee, die pakte uiteindelijk het goud. Bij de vrouwen ging Irene Schouten vol voor de winst. Maar uiteindelijk moest ook zij genoegen nemen met het brons. De afloop gemengde gevoelens bij Schouten. Het moet even nog doordringen, want aan de ene kant... ik weet dat ik Takagi en Kim kan hebben, maar het, het liep gewoon zo. Ik kwam daar al heel vroeg op kop... Ja, dan denk je, moet ik nou doorgassen? Moet ik later aangaan? Ik zat zo in mijn gedachten. wat moet ik nou doen? Dat Ik nou ja, weet je, ik ga maar en ze moeten er maar voorbij zien te komen. En het was gewoon jammer dat ze het laatste stuk uh, voorbij kwamen. worstel uh, je dan nog een beetje met of je wel echt blij bent met brons? Ja, ik ben sowieso blij met de medaille. Alleen, uh, ja, weet je, het, het verliep gewoon niet zoals we wilden. Het was eigenlijk het plan dat uh, Anouk op uh, twee ronden volle bak zou aantrekken... En dat ik op 300 meter voorbij zou gaan. Ze was er al niet meer, hè, toen? Nee, en dat was gewoon heel jammer. Weet je, Anouk, die, het was al super dat zij in die, voor, of in die finale kwam. Want als je valt en dan nog zo terugkomen. En ze had best wel last van de knie. En het, het nadeel was eigenlijk wel een beetje twee Nederlanders. één Japanner, één Koreaan. Dus ik bewiste gewoon, ze kijken naar ons. En ik dacht eerst van, we gaan het niet doen, we gaan het niet doen. Je moet wel. Je moet wel, en je ziet... Ik voelde gewoon aan me dat Takagi de, de hele tijd zat te duwen om achter me te zitten. Ja, weet je. Dan die, is niet, die is niet achter je weg geweest, hè, die hele rit? Nee, uh, Johan zei dat ik totaal uh, niet goed was. En, uh, Johan de Wit, de coach van... Wanneer dan, voor de race? Uh, van de week, ja. En, uh, Over jou of tegen jou? Tegen mij. Oh, lekker is dat. <laughs> maar hij zet Nana wel achter mij, dus dat betekent wel dat, dat ze mij als... Uh, grootste kans hebben zagen. Was dat, was dat uh, psychologische oorlogsvoering? Ik denk het wel. Een medaille? Ja, daar ben ik wel blij mee. En, maar hij is ook van Anouk. zegt Irene Schouten. Uh, die dus zegt hij is ook van Anouk. En dan gaat het over Anouk van der Weide. Die kwam in de halve finale ten val. Maar ze stond op en kwalificeerde zich toen toch nog voor de finale. Ja, daar was ik wel blij mee. Want uh, nou ja, ik uh, wilde Irene natuurlijk ook helpen... en uh, zelf ook wat kunnen doen in de finale. Alleen uh, ja, door die val is mijn knie wel uh, een beetje aan puin. Irene zegt net, hij is ook van een hoek. Ja, voelt het dan ook zo? Doe je dit samen? Ja, nou ja het is natuurlijk wel een teamonderdeel. Uh, we hebben veel samen gereden. Alleen ja, helaas heb ik vandaag ja, misschien niet zoveel kunnen doen als dat ik zou willen. En, uh, voelt het een beetje dubbel. Maar ik ben in ieder geval heel blij dat iedereen een plak mee naar huis neemt. Want wat is dat dubbele dan? Het liefst trek je natuurlijk de sprint aan dat zij er overheen komt en dat niemand er meer aankomt. Ja, nou ja, als ik inderdaad uh, nog 200 meter voor iedereen op kop had kunnen rijden voordat zij ging, dan uh, had ze misschien nog de laatste 100 meter wat energie over en dan had ze misschien hout kunnen pakken. En dus uh, zelf <laughs> nog gedacht van. Want Anouk reed in de training ook echt super hard en dan kom je heel moeilijk voorbij. En we dachten gewoon eigenlijk nog van we kunnen nog alle twee podium halen. Ja, dat, dat lukte mij gewoon niet. Om, om, ik kon die snelheid in de bochten gewoon niet meer goed met mijn rechterknieën. Ja, kon ik niet goed handelen. Dus dat, uh, maar ja, anders hadden we, wat, ik, wat iedereen ook zegt, waren echt, ik was ook echt heel snel. Dus ja, het had mooi geweest dat we samen in zo'n treintje voorop konden rijden en dat ze er gewoon niet meer omheen kwamen. Maar ja. Mislukt. Dat was het plan. Ja. En met de Maasstaat was er trouwens nog een opvallende toeschouwer. Ivanka, de dochter van Donald Trump. En zij kreeg uitleg van Esme Visser. Want veel kennis van het schaatsen had ze niet. Nee, ze heeft er eigenlijk helemaal niet echt verstand ervan. Dus een beetje uitleggen van hoe het in zijn werk gaat. Dus ja. Dus jij hebt haar de uitleg gegeven? Ja, ze vroeg erom. Dus nou ja, dan geef ik netjes antwoord. Het is wel, ik voel me heel vereerd eigenlijk dat ik daar. Ja, dat ik ben uitgekozen en dat ik mag. Daar, ja nou zo iemand mag zitten en uh, ja, superleuk. Ja, van het ijs naar de sneeuw, daar kwam ook nog een Nederlandse in de actie... en wel het parallel slalom bij het snowboarden. Maar voor Michelle Dekker ging het in de kwartfinale mis. Uh, in de kwalificatie, moet ik zeggen, ging het mis. Ze miste de volgende ronde op wel geteld 100ste Ja, dat is heel zuur. Maar uh, ja, ik kan er niet zoveel van maken, dus het is wat het is. Ja. Uitgerekend door je trainingsgenootje Patricia Koemer... Ja, ja dat, uh, dat kan gebeuren, ja, dat ook iemand anders kunnen zijn. En nu is het Patricia aan. Voor haar is het goed dat ze erin zit. En voor mij is het dat ik uitleg met een anderste. Ja, en uh, die wel doorging natuurlijk Esther Ledecka. U weet wel, die snowboarder die uh, iedereen verrast op skis... en goud pakt op de Super G. Nou, vandaag was het uh, tijd voor haar favoriete onderdeel. En ook daar was het de beste. Ledecka is de eerste vrouw ooit die op de Olympische Spelen goud pakt... bij twee verschillende sporten.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 Ja, er is nog een Nederlander trouwens die een belangrijke rol speelt tijdens uh, de ceremonie. DJ Martin Garrix mag tijdens de afsluiting draaien. Andy Houtkamp, goedenavond. Zo. Dag Robert. Het is wat. Ja. He? Wie, wie deed dat ook alweer? Toen in uh, Sydney was ook een Nederlander, was dat niet uh, Chesto? In Sydney? Sydney ja. 2000? Ja. 17 jaar geleden toen al? De opening werd volgens mij toen door DJ Chesto. Zo uh, zou dat wel kunnen. Ja. Ik, ik ga het zo dus even opzoeken, want nou wil ik het inderdaad weten ook. Uh, jij gaat naar um, Herakles tegen uh, Pek. Dat trouwens ook zegt uh, mijn uh, grote roerganger uh, Bram, de jaar 2004 oh, zijn Athene. Ja, uh, dat was Athene, oké. Okay. Um, goed, um, jij gaat kijken naar Herakles tegen uh, Pek Zwolle zometeen. Klop. Klop. Um, ik kan me voorstellen dat de belangen groot zijn. Met name Zwolle, die wil aanpikken. Ja, die doen het natuurlijk uitstekend. Pek zesde plaats, 39 punten. Twee achter Utrecht, drie achter Feyenoord. Dus een overwinning uit uh, bij Heracles. Zou zeer welkom zijn. Maar ja, Heracles, twaalfde, 27 punten. Heeft dit seizoen thuis pas twee keer verloren. En wel tegen Feyenoord en PSV. Dus niet uh, de minsten. Dus zal het ook niet makkelijk worden. Buitens uh, zit op de bank bij Heracles. Is licht geblesseerd. Woud Drosten is zijn vervanger. En aan de kant van, uh, uh, van Pexwolle Zwolle zien we maar weer eens een andere spits. Wouter uh, Marines zit nu op de bank en zijn plaats wordt ingenomen door Piotr Partisek. En die speelde op 28 oktober zijn laatste, uh, had hij zijn laatste basisplaats in het team van John van Schip. Uh, verder weinig opvallende zaken. Ja, Marcellus is geblesseerd. Nederland is geblesseerd en wat langer geblesseerd dan Koppens en uh, Israelsson. En eerder dit seizoen 2-1 in Zwolle voor Peck. Dus... Uh, de Zwollenaren zijn natuurlijk wel met een goed gemoed hier naartoe gekomen. Het is koud, maar dat is een understatement. Maar dat kan wel weer uh, gevolgen hebben voor het kunstgras. Waar het vaak heel glad is. Als ik zo naar de spelers kijk die aan het inschieten zijn, valt het vooralsnog mee. Maar zo rond het vriestpunt, zelfs iets onder nul, kan het uh, toch wel wat gladder gaan worden. We zullen het gaan zien. Ik hoop niet dat ze gaan uh, sproeien, want uh, dan kunnen ze de schaatsen beter onder doen. En dan ben ik benieuwd of ze klapschaatsen of gewone schaatsen hebben. In ieder geval is het goed. Uh, uh, ja, Goed bespeelbaar, het veld ziet er goed uit. Bas Nijhuis komt straks het veld op. En dan gaan we krijgen Heracles tegen Peck om kwart voor acht. Het was inderdaad Chesto eh, trouwens, in die 2004. De eerste DJ ooit, die draaide bij de opening van uh, de Olympische Spelen. Dus dat had je goed onthouden. Dan uh, gaan we naar Richard van der Maden. Die kijkt naar Herenveen tegen uh, Excelsior. Ook daar uh, de belangen groot. Herenveen wil uh, toch een beetje aansluiting, kan ik me zo voorstellen, uh, Richard. En, en Excelsior die wil gewoon een steady middenmotor worden. Ja, en zich zo snel mogelijk veilig spelen natuurlijk. Het is knap wat Excelsior laat zien. Ook weer dit seizoen natuurlijk. Vorige week gewonnen in de Gelderdome in Arnhem van Vitesse. Met een lage begroting. Alleen VVV heeft minder te besteden dan Excelsior. Kortom, wat Mitchell van der Gaag, de trainer, dit seizoen opnieuw laat zien. Met de Kralingers is ronduit een prima prestatie. En vanavond wacht dan Herenveen en het verschil is slechts drie punten. Wedstrijd dus in het Abelenstra stadion. Excelsior 29 punten. Herenveen staat op de negende plek met 32. En als Excelsior weer tot een stunt in staat is, want dat zou het natuurlijk toch wel zijn winnen hier in het Abelenstra stadion. Dan komt het dus gelijk met de vriezen. PSV Heerenveen eindigde vorige week in 2-2. Dat was voor het eerst sinds hele lange tijd dat PSV weer eens punten morste. En dat gebeurde dus tegen de ploeg van Jurgen Streppel. Heerenveen dat één wijziging heeft moeten doorvoeren. Doken Smit speelt als vleugelverdediger rechtsback, Wel te verstaan en dat heeft te maken met de schorsing van Denzel Dumfries. Bij Excelsior ook één wijziging ten opzichte van vorige week. Ali Messaoud keert terug in het elftal als aanvallende middenvelder. En dat betekent dat Lorenzo Burnett in dit geval naar de bank is verwezen. Van der Gaak zal het daarom achterin iets anders neerzetten. Ik verwacht dat Jeffrey Fortes als verdediger zal gaan spelen in deze wedstrijd. Gaat zo beginnen om kwart voor acht onder leiding van scheidsrechter Reinold Wiedemeijer. En als ik even vanuit mijn ooghoeken kijk richting de kattenkomen... dan is daar de Putkapel zich al aan het voorbereiden voor het Fries Volkslied. Kijk, dat klinkt goed. Gaan we naar de tweede helft van AZ tegen Sparta 1-1 met rusten, Chris. Maar AZ speelde toch niet slecht. Dus het is vaak bij hun zo, ze kunnen wel achterkomen... maar je hebt er altijd nog vertrouwen in tegenwoordig als je AZ-supporter bent... dat het toch wel weer goed komt. Is dat nu ook zo? Ja, dat, uh, die sfeer hangt er wel. Uh, tenminste, meen ik te ontwaren. Alhoewel AZ wel geluk had. Het kwam goed weg. Want het was Harawi, die jongeling, die centrale middenvelder... die in één keer kon uithalen omdat Holst van Sparta naar voren kwam. Die bal werd aangeraakt door Swenson. Lag Bizot al in de hoek, maar de bal ging aan de andere kant langs de paal... naast de goal van AZ. Dat had zomaar opnieuw Sparta op voorsprong kunnen komen... Want je denkt inderdaad Robert, van, nou ja, het komt wel goed inderdaad als je AZ zo ziet. Maar de enige ergernis die er is onder de volgers van AZ is dat de ploeg wel ja, veel mogelijkheden nodig heeft om uh, tot uh, doelpunten te komen. De eerste helft in de wedstrijd tegen Sparta is daar weer zo'n voorbeeld van. Maar aan de andere kant wordt AZ natuurlijk bewierookt, krijgt complimenten vanwege het veldspel. En nu speelt het ook wat slimmer dan het deed tegen VVV waar het zo... Uh, ja, matig tegen gelijk speelde. Eerder natuurlijk dit seizoen wist Excelsior al te winnen. 0-2, ook Rode Jesse verdedigend. Haalde hier ook een resultaat. 2-2. Nu krijgt AZ in de 48ste minuut een hoekschop. De eerste hoekschop van de tweede helft. Het is de ploeg die in 2018 het meeste balbezit heeft. Gemiddeld van alle ploegen. Maar ja, hoeveel is balbezit waard als je er niet zo heel veel goede dingen mee doet? Nu is de hoekschop nog niet genomen. Wout Weghorst staat klaar. Chabot zijn vast te bewaken en tevens doelpen te maken. Weghorst, komt naar de bal toe, laat hem dan lopen voor Jahan Baks. Maar die krijgt de bal niet onder controle, moet er achteraan lopen. Heeft de bal nu wel, wil zijn directe tegenstander voorbij spelen. Harawi, Harawi laat zich niet foppen, ja toch wel. Bal gaat over de achterlijn, is toch een doeltrap. En Jahan Baks maakt ook weinig misbaar, dus die accepteert die beslissing van Guzibuyuk. Eén wijziging al bij Sparta. Het is Fred Friday, hij is achtergebleven in de kleedkamer. En Ilias Alhaft, hij is zijn vervanger. En dat is toch jammer voor Sparta en ook jammer voor Dick Advocaat. Want Friday ja, is natuurlijk een bijzondere speler. Kan mooie dingen laten zien, maar kan ook echt onbegrijpelijke beslissingen nemen. En ook zijn techniek laat soms nog wel eens wat te wensen over. Van de toch wat bonkerspelende Nigeriaan. Maar ja, hij kijkt dus dit duel, het restant van dit duel, verder vanuit de kleedkamer. Alhaft dus zijn vervanger. AZ weer in balbezit. We zitten in de 49e minuut in Alkmaar en de stand bij AZ Sparta is nog altijd 1-1. Music on the radio, it makes me laugh and sometimes cry, right, still don't want more, I just can't be satisfied, still looking for the one thing now, that make me feel alright, how about a little love, how about a good friend a hug and smile, how about a little love, sweet love, guess that's what makes it all work. Yeah, even a drugstore at the end En how about a little love? De Deen Michael Valgren Andersen heeft de omloop het nieuwsblad gewonnen. De renner van Astana kwam naar 196 kilometer, 8 stroken... en 13 heuvels als eerste over de streep in Meerbeken. Het duurde even voordat de jonge Deen het besefte. Ik moet een paar uur wachten, maar dan zeg ik het, everything. betekent alles. Dit is een super big win voor mij en hopelijk is het iets wat ik kan bouwen en doorgaan naar de volgende races. And, uh, Hopefully be, be in, the, in the top again in, in Tour Vlaanders. Ja, Volgain zegt dat het uh, nog wel een aantal uren kan gaan duren... voordat hij beseft dat hij gewonnen heeft. Deen hoopt dat hij in de ronde van Vlaanderen opnieuw kan scoren. Op de tweede plaats vinden ze de Paul uh, Wisniewski uh, van teams Kai. En dat terwijl hij eigenlijk voor zijn kopman Dylan van Baren moest leiden. De Nederlander had minder geluk. Verslaggever Han Kok die sprak met hem. Um, ja, ik, ik, ik brak mijn wiel voor de, voor de Molenberg... Tenminste, tussen, tussen de Eikenberg en Wolfenberg brak ik mijn wiel. Ja, toen hebben we echt, echt moeten achtervolgen. En toen kwam ik onderaan de Molenberg achteraan het Peter aansluiten. En daar heb ik echt heel lang achter feiten aangereden. Eigenlijk bij Berendries kwam ik, kwam ik voor het eerst weer vooraan. Als het op zo'n moment zoiets gebeurt hè, in de wedstrijd... waarin je weet van, uh, oké, okay, nu uh, word ik tot achtervolgen gedwongen... is dan eigenlijk een uh, goede uitslag al uit het zicht? Nee, ik, ik, ik ben vrij rustig gebleven. En uh, de jongens hebben me super goed geholpen om terug te komen. En ik uh, was zeker nog uh, met mijn ogen op een goed, uh, goed re resultaat, ja. ja. Maar goed, dat kwam er toch niet. Want uh, waarom niet? Nou, eigenlijk uh, op het beslissende moment zat ik net even te ver. Voor de muur zat ik aan de verkeerde kant van de... Uh, op de brug zat ik aan de verkeerde kant. Zat ik rechts en uh, had ik links moeten zitten. De vielen ze me. En, uh, ja... ja. Toen uh, was het uh, in de tweede groep finishen. Ja, nou, goed, je zat aan de verkeerde kant. Was dat vooraf al bekend dat je aan de verkeerde kant zat... of was dat achteraf door die valpartij? Nee, ja, de valpartij was uh, op de Veste. Um, ja, ik, ik heb gewoon de verkeerde kant gekozen op de brug. En, uh, ik zat te ver van voren, kwamen ze links-dram overheen. Ja. Nou, dan uh, gebeurt er nog wat, want een ploeggenoot van jou... Uh, die herstelt uh, de schade wel en die, uh, die wordt hier uh, gewoon nog tweede. Ja, ja, dus ik ben er heel blij mee dat hij... Uh, ...dat hij die oversprong nog, uh, oversteek nog kon maken tussen de, tussen de muur en Bosberg. Want hoe ging dat? Want uh, hebben jullie dan nog overleg van uh, kan jij of kan ik of, of hoe doen we het? Uh, nou, ik zat eigenlijk uh, vooraan in de groep en hij kwam uh, naast me met snelheid en toen zei hij van uh, zal ik gaan? Ik zei ja als je kan dan uh, moet je gaan. En toen ging hij en uh, uh, uh, yeah, toen uh, uh, kwam mooi, hij uh, mooi terug. Ja, maar is dat dan dat hij aan de kopman even toestemming komt vragen? Is, is, is, is dit dat zo? Ja, ik denk het. Uh, I, I, I, ik denk dat als hij een goede been had, dat hij dat gewoon uh, zelf had uh, moeten beslissen. Maar ja, daarvoor had ik hem eigenlijk niet, uh, niet gezien. En, uh, um, Ja, ik wist helemaal niet dat hij er nog zat. Dus, uh, ja, hij nou, dus kwam het, het gewoon van. even vragen: van, ja. dan, mag ik? Ja, ja en uh, nou, hij mocht van mij. Dus, uh, Ja, ik, uh, ik ben er heel blij voor. Ja, Dylan van Baarle. Morgen moet een groot deel van de renners weer aan de bak. Een dag na de onder wordt traditiegetrouw kune bussel Kuhne verreden. Dus dat morgen. De Australiër Rowan Dennis trouwens heeft in de rol van Abu Dhabi... de tijdrit gewonnen. Joost van Emden en Wilke Kelderman eindigden als vierde en vijfde... op 16 tellen van de Australiër. Tom Dumoulin was natuurlijk gestart als een van de favorieten... voor de zegende tijdrit, maar hij kreeg materiaalpech... en moest van fiets wisselen. Hij werd twaalfde op 31 seconden. Gaan we weer naar AZ tegen Sparta. Chris, en richting verkeer nog steeds? Ja, nog steeds, Wilbert. De stand is nog ongewijzigd. 1-1 en AZ. Dat zal je ook niet verbazen in de aanval. En in dit geval natuurlijk dus, logischerwijs, in balbezit. Mietje opent laag op Swenson. Die kan zomaar opendraaien. Doet hij aan de rechterkant van het veld. Steekbal is op je handbaks, Komt erbij maar start vanuit buitenspelpositie. Zegt een van de scheidsrechters. Of een van de lijnrechters. Of assistent scheidsrechters. Hoe je noemen wil. En Dick Advocaat maakt zich woest. Niet over die beslissing. Nee maar hij coacht uh, Kramer en Alhaf. Die moet het allemaal beter gaan doen. En Met name Kramer moet diep in de punt lopen. Wat met trouwens verbaasd is dat uh, Robert Muren geen kans krijgt van advocaat. Want Muren en Kramer vo uh, vormden bij Volendam. In 2012-2013 een veel scorend duo met Muur als aangever en Kramer als afmaker. Misschien dat advocaat dat niet weet, want hij zou het wel kunnen gebruiken. Nu heeft Alaf de bal op de helft van AZ. Hij opent dan op Holst die meegekomen is. Vlakbij het strafgebied van AZ is de voorzet... Ja, die is niet heel goed. Die gaat over af heen. Die struikelt over Swenson. De bal gaat weg. Die rolt weg. Had die Diakos erachteraan. Centrale verdediger van AZ. Opent dan op Weghorst. Mooi met de, bal, met de borst in één keer de bal doorgespeeld op je Baks. Je Baks uh, meteen onder druk gezet door Harawi. Gaat naar de grond. Krijgt een vrije trap. Balbezit is voor AZ natuurlijk is 1-1 niet genoeg voor de Alkmaarders. Ze staan heel veilig en safe op die derde plek. Maar ze willen uiteraard winnen van Sparta. Dat is sinds 2009. Al niet meer geluk trouwens bij AZ. Nu dan de steekbal richting Idrissi. Aan de linkerkant van het veld komt Idrissi... Even weinig aan de achterlijn naar binnen toe. Hij schiet tegen de hand op van Bart Friens was het denk ik. Ja, maar Guzzi Buurk laat het lopen omdat AZ nog altijd in balbezit blijft. Nog steeds vanaf de linkerkant Koopmeiners op Idrissi die nu wegdraait. Wil dan afleggen op Til. Maar dan staat Breuer goed op te letten. Breuer wil dan spelen naar Kramer. Die gaat naar de grond en krijgt de vrije trap mee. Dat was toch weer een aardige mogelijkheid. En weer was Idrissi daarbij betrokken. Maar hij speelt nogal voorspelbaar de buitenspeler van AZ. 1-1 in Alkmaar is de tussenstand tussen AZ en Sparta. Goed, dan kijken of de kwart voor acht wedstrijden al begonnen zijn. Bij Andy Hout kan bijvoorbeeld Heracles tegen Pex Holle. Jazeker. En Peck goed uit de startblokken. 1 minuut gespeeld. 0-0 de stand. De bal via een corner voor het doel wordt weggekopt door Vermeij. En opgevangen door Peck Zwolle wilde ik zeggen. Maar Ryan Thomas raakt de bal wel. Maar de bal gaat over de achterlijn. En zo is deze mogelijkheid verkeken. zeg maar. Peck Zwolle staat voor wat betreft stoere kerels. Want zij hebben er vier in de gelederen met korte mouwen. En bij Heracles twee man met korte mouwtjes. Dus wat dat betreft de stoere mannen van Peck Zwolle. Vooraan het staat 0-0 doeltrap voor de keeper van Heracles, Bram Castro, die gaat de bal ver brengen. Nou, niet zo ver, want de bal wordt laag gehouden. En Particek kan achter de bal aan, maar wordt van de bal afgetroefd. Prupper heeft de bal gepaast. Even breed naar Wout Drosten, Die dus centraal achterin speelt met uh, Prupper. En aan de rechterkant uh, zie ik dan wel Tim Breuker staan. Maar die wordt overgeslagen want de bal gaat terug naar Prupper. In de diepte uh, wordt er gezocht naar Vincent Vermeij. Maar die bal gaat over alles en iedereen heen. Kan Bram van Bo Polen de bal oppikken. Uh, uh, Verdeelt het wel uit maar niet goed. Want uh, het is meteen weer balbezit voor Herakles. Nu met uh, Montero, goede opening op de linkerkant. Kijken of dit iets uh, op gaat leveren. Er wordt gevraagd door Vermeij. Die wordt ook gezocht. Maar van Polen kan de bal wegkoppen uit het strafschopgebied. Maar wel weer opgevangen door Herakles. Daar waar de eerste minuut voor Peck Zwolle was. Is de tweede minuut volgens nog voor Herakles. Zo'n wedstrijd zal het worden. Eh, met eh, misschien wel kansen en mogelijkheden. Volgens nog nog niet gezien. Kijken of deze aanval iets oplevert. Montero aan de bal. Draait en kapt. En speelt de bal dan helemaal terug op eigen helft. Naar, Rob, naar Wout Drosten. En dan eh, is het even afwachten op een volgende leuke aanval. Drie minuten gespeeld bij Herakles Peck 0-0. En dan zoiets ook, denk ik, gespeeld bij Richard van der Maan... bij Heerenveen tegen Excelsior. Ja, exact drie minuten. Heerenveen het meeste balbezit in de openingsfase. Nu over de middenlijn met uh, Heu. Hoge bal richting uh, Thorsby. Die verliest daar het duel van Vaas. En dan kan uh, Excelsior eruit komen. Excelsior dat vooral in uitwedstrijden uitstekend presteert. Al zes keer gewonnen. Dat is uh, knap. 19 punten in totaal vergaard in uitwedstrijden. En thuis 10. Dat zie je toch niet uh, zo vaak. Heerenveen heeft uh, opnieuw de bal... Laatste thuiswedstrijd teleurstellend tegen rode JC 1-1. Misschien daarom ook wel veel lege stoeltjes. Hoewel, dat hoor je vaak bij Heerenveen, dat het allemaal wat achteruit gaat. Als je kijkt naar het aantal toeschouwers, ongetwijfeld ook het weer... Koud hier. Mensen allemaal dik ingepakt. Zal ook een reden zijn. Diepe bal nu richting Reza. Maar daar zit Fortes dan tussen. En via flap heeft Heerenveen dan opnieuw het bal bezit. Dit is aardig gevoetbald. Van Schaars dan op het middenveld. Komt hij naar binnen. Kaarts gaat schieten. Van een meter of 25 bal wordt gekraakt. En Excelsior kan dan overnemen. Maar Heerenveen zit er kort bovenop. Nu misschien via Messa Oet. De kans op een uitbraak voor Excelsior. Met Van Duinen maakte de winnende goal. Vorige week in de Gelderdoom tegen Vitesse. Na een enorme blunder achter Achterin goed voor de vierde treffer voor Van Duinen. Dit seizoen schokt nu weer richting de twee centrale verdedigers van Heerenveen. Heu is de bewaker van Van Duinen en Excelsior heeft opnieuw de bal in de vijfde minuut. 0-0 de stand. Tempo bij Excelsior ligt laag. En het is Heerenveen dat dus vooral direct wil afjagen. Nu is het Vaas, 19-jarige Belgische verdediger... Bal via Kolwijk in de achteruit. Kolwijk de aanvoerder van Excelsior. En dan via Fortes gaat het opnieuw terug naar de laatste lijn. En zo komt Excelsior eigenlijk niet tot een aardige aanval. En ook niet op de helft van Heerenveen. Nu misschien via Kolwijk. Balletje diep gespeeld. Maar de Vriezen zitten er bovenop. Ook nu weer met Torsby. En dan ziet Wiedemeijer. Wiens danskwaliteiten overigens niet mogen worden onderschat. Dat is nog wel even leuk om te vertellen. In de catacombe stonden al die kleine joggies klaar om het veld uh, op te gaan. En uh, er stond blijkbaar muziek aan in de catacombe. En Wiedemeijer die, uh, ja, die ging, ging gewoon meedansen met die kleine joggies. Hij was aan het springen, aan het dansen, aan het klappen. Zag er ongelooflijk uh, ontspannen uit allemaal. En uh, Wiedemeijer is uh, nu dus vanavond hier de scheidsrechter bij deze wedstrijd. En kwam ook met een grote lach het veld op van het Abelinstra Stadion. 6,5 minuut. Gespeeld in Heerenveen. Het is 0-0 bij sportclub Heerenveen Excelsior. Chris Wobbe bij AZ tegen Sparta. Ik snap die opwinding wel hoor, van advocaat. Ja, ik ook. Toch, zijn ploeg doet het fantastisch. Want het moet gezegd worden van het enigszins gemankeerde Sparta... met zoveel blessuregevallen en geschorste spelers. Dapper houden ze het vol tegen AZ... dat inmiddels 22 keer op doel heeft geschoten na iets meer dan een uur. Dus ongeveer onder drie minuten schiet AZ als het dit tempo blijft volhouden. Maar om dit verhaal nou helemaal aan AZ op te hangen... daar doen we Sparta mee tekort, want het houdt nog altijd heldhaftig stand. Nu dan, iets van een aanval naar Floranes gaat het dan. Via Mietje gaat de bal af. Over de zijlijn. En dus mag Sparta Rotterdam de bal in gaan werpen. In het jaar dat de club 130 jaar bestaat. Dat feest wordt gevierd op 1 april. En voor een symbolisch bedrag van 1,30 euro. Kunnen de Sparta-fans allerlei leuke activiteiten ondernemen in het kastel. Wie weet kunnen ze dan nog napraten over deze avond. Waarin ze misschien een stuntje uithaalden tegen AZ. Dat nu weer in balbezit is. Thomas Ouwejan, hij bestrijkt de hele wedstrijd al. De gehele linkerflank zoekt dan naar Idrissi. Nee, Ouwejan wil naar binnen toe. Nee, hij loopt dan maar dan door. Hij heeft inmiddels 60 meter in de benen. De Kaats gaat dan naar... Guus Til, maar die staat buiten spel. En hij schiet ook nog eens voorlangs. Guus Til, toch een van die exponenten van de jeugdopleiding van AZ. Bezig aan een sterke periode. Goed, dit was dan buiten spel. Maar ja, voor het gevoel had hij die bal best mogen maken. Hij schoot hem voorlangs. En Jannik Hoed, de huurling. Een van de vele huurlingen bij Sparta. Legt de bal nog maar eens rustig op de lijn van het strafgebied van Sparta. Zitten we in de 64ste minuut. Gaat Dick Advocaat misschien al een klein beetje aftellen. Sparta moet nog 25 minuten volhouden. Want voorlopig is het nog altijd 1-1 bij AZ Sparta. En die houtkamp, ik sprak gisteren mensen die morgen naar voetballen zouden gaan. Uh, niet fijn met PSV, maar naar een andere wedstrijd. Die zeiden, ja, het is mij te koud, ik blijf gewoon thuis. Ja. Uh, ik zat vanmiddag in het zonnetje. Ik denk, nou, het valt eigenlijk reuze mee. Ik ben benieuwd hoe dat vanavond is. Uh, is er een beetje publiek op die wedstrijd afgekomen? Een beetje. Dat valt me heel erg tegen. Dat valt me het hele seizoen al tegen. Het is geen gigantisch groot stadion, zoals je weet. Maar nou, nog niet eens voor de helft gevuld. Mm. Uh, en die kijken wel naar een aardige wedstrijd. Omdat beide ploegen willen aanvallen. Nummer 12 tegen nummer 6. 0-0 de stand. Balbezit voor Peck Zwolle. Uh, we hebben wat uh, corners achter elkaar gezien voor Peck. Nu is zijn Mokta de bal aan de linkerkant. En kijken wat hij kan doen. Hij probeert een steekballetje te geven op de opkomende van Polen. Maar die kan er niet bij. Maar de bal is het laatst geraakt door een hierakliet. En dus mag uh, Pek Wolle de vierde hoekschop in uh, acht minuten nemen. Dus dat is uh, niet gek. Maar het heeft nog niks opgeleverd. Vooralsnog. Nu uh, eens kijken wat er allemaal naar voren komt. Zie ik Sentler naar voren gaan. Die kan wel aardig koppen. Kingsley uh, Hiziboué is... Uh, Erg uh, actief in de eerste fase van deze wedstrijd. De eerste acht minuten. En dan gaan we kijken wat de hoekschop gaat opleveren. Vanaf de linkerkant is het uh, Moktar die hem uh, gaat nemen. Daar komt die bal richting tweede paal. Maar keeper Castro ka kan de bal makkelijk vangen. De aanvoerder van Heracles wil hem snel gooien. Maar niemand loopt er vrij. En dus heeft hij nog altijd de bal in handen. 8,5 minuut gespeeld bij Heracles tegen Pexvolle. Nog altijd 0-0. Heer de Richard. 9e minuut. Ook 0-0. Schaars kopt de bal. Heerenveen meer op de helft van Excelsior dan andersom. Combinatie nu met Torsby door de as van het veld. Zojuist een grote kans al voor de thuisploeg. Diepe bal van Schaars. De aanname van Reza Koushanejad was goed. Maar de afwerking veel minder van dichtbij. Een meter of zes schoot hij de bal op de paal. Daar had Reza absoluut moeten scoren namens Herenveen Vijf goals heeft hij gemaakt. Natuurlijk een aantal weken zijn plek kwijtgeraakt aan Veerman. Maar Reza Koushanejad sinds twee weken... Is hij weer terug in het elftal van Jurgen Streppel? Herenveen bouwt en de bal gaat naar de buitenkant, naar Eudekaart. Tiende minuut wedstrijd, Eudekaart kort paasje naar Schaars. En dan weer een diepe bal van de middenvelder van Herenveen. Maar dit keer is hij iets te scherp en gaat de bal over de achterlijn. En dus mag Excelsior een doeltrap gaan nemen. Dat gaat gebeuren natuurlijk via Zwarthoed, Theo Zwarthoed, de 35-jarige keeper. Sowieso veel dertigers in het elftal van Excelsior. Dat hier natuurlijk niet naartoe is gekomen voor de schoonheidsprijs. Het speelt zeer gegroepeerd. Linies dicht bij elkaar. Eigenlijk in alle Uitwedstrijden. Maar slaat dan toch regelmatig toe. Vaak in de tweede helft. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook vorige week. In die wedstrijd tegen Vitesse. Schaars. Bal terug naar Hansen. Dat is de keeper en die geeft hem dan weer mee. Heerenveen wil graag in een hoog tempo spelen. Dat heeft dus tot nu toe één kans gecreëerd. Via Reza Koujanasjad. Nu is het heus. Schuift langzaam op. Richting de middenlijn. Houdt dan eventjes. De bal stil, want ziet totaal geen afspeelmogelijkheid. Dit staat allemaal stil, ook voorin bij Heerenveen. En dan wordt de bal weer even teruggeschoven naar Piri. De twee centrale verdedigers dus bij Heerenveen. 0-0 in Friesland in het abel Enstra stadion Gaan weer langzaam richting de klok van 8 uur. Ik meld er nu even dat Sander van Dijken in de klasse tot 70 kilogram... een bronzen medaille heeft veroverd bij het Grand Slam judo-toernooi van Düsseldorf. 22 jaar, ze versloeg een Duits talent, Kalandi op Ippon van Vermeer eindigde daar als zevende in de klasse tot 63 kilogram. Sam van Westende, die uitkomt in een categorie tot 73 kilogram... liet zich al in de eerste ronde verrassen door een Fransman Pierre Dupra... Dan even de tussenstanden van de wedstrijden die nu gaande zijn. AZ tegen Sparta om half zeven begonnen. Daar zijn ze nog een minuutje of twintig bezig. Dat is verrassend 1-1. Herenveen tegen Excelsior kwart voor acht begonnen. Nog 0-0. Ook om kwart voor acht. Heracles tegen Pexolo, Ook daar nog 0-0. En zometeen nog twee duels. VVV Vitesse en Barcelona Girona. Tot zo. op